van God den Vader. Door Jezus Christus. In de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van psalm 97. En daarvan het zesde en het zevende vers. Beminners van den Heer. Verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade, en laat altijd het kwade, Salom 7 en 9, het zesde en het zevende vers. heilige schrift wordt voorgelezen, de tweede algemene brief van de apostel Petrus en daarvan het eerste goosstik. Simeon Petrus, een dienstnecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachters zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid, Godzaligheid. En bij de Godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. <kugels> Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende... Hebbende vergeten de reiniging zijn er vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u, u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen aangevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn als schouwers geweest... Van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van den hemel gebracht is geweest. toen wij met hem op den heiligen berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voort, hij is niet voortgebracht door de mensen maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, heren, mocht ons nog iedereen gedenken, dat we nog in dit avond, eer, wanneer, dat we, Hij ons heeft samengebracht in uw bedigheid rondom uw woord en eeuwig blijvende getuigenis. En die heren, mocht het echt in onze harten samenwezen, dat onze ene hoop, en onze ene verwachting bij u mocht wezen. Al hebben we het verzondigd in onze bons, Hoofadem, maar ook dat wij het verzondigd elk ogenblik van ons leven, Heren, heb volgens uw goddelijke voorzienigheid ons nog samengebracht en mocht het nog met uw gunst wezen dat gij uw woord nog mocht te zegenen door de kracht van het heilige geest door de bloed van Christus naar de eeuwige welbehagen gods Heere, zou ge nog over ons en over onze kinderen doen ontfermen? Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd wezen. Want het is uw werk dat alleen een waarde zal hebben. En hij weet, Heere, wat een mens geworden is. En door de val, door de zonde... Dan zijn we dood voor onze doodstaat. Blind voor onze blindheid. En heren wij hebben geen verstand meer. Want wij waren geschapen naar uw beeld. Met wijsheid, met gerechtigheid en heiligheid. En niet door de zonde. En dat heb gerechtvaardelijk gedaan. Tot de Heere van de deugde gods van gerecht en gerechtigheid. Heeft gemens uit paradijs gedreven. En vervloekt op een allerheilig en rechte wijze. Ach Heere zou het nog behagen. Hij Heb ons i woord gegeven. O, oh, en dat woord dat hij zelf zegt, dat woord die ons wijs kan maken, dat door hij vrije genade. Zou je ge dat dan nog geven, heren? O, oh, bij het eerst of bij het vernieuwing, gij weet hoe dat we hier samen nederzitten en staan. En heren, zou je dat avond dan nog zegenen? Wanneer dat wij met de commissie van de HBS samen mocht zijn in uw bedigheid. En dan de nadruk daarover geven, heren. O, de noodzakelijkheid dat de wij in deze donkere tijden bij uw woord. O, die zeer vast en zeker is. Waar we leven in een tijd van zulke verzoeking. Ook om uw woord weg te doen. Af te veranderen. Here, mogen nog een tijd van opwekking nog geven. In deze laatste tijden van de wereld. Want Uw woord dat verklaart ons wanneer. Dat gij zal zien en horen. Wat we zien en horen in onze dagen. Dan heb je zelf gezegd weet dat de tijd nabij is. Aan de wederkomst van ieden gezegende koning. Op de wolken de schemel. Och Heere, mocht je dan nog in deze korte tijd van genade. Nog iets vlegelen nog eens uitbreiden. En dat ge nog een echte liefde en nood. Onder jong en oud voor je cijferen woord. Heere, dat we door genade mogen lief krijgen. En dat we door genade mogen leren om het niet anders te willen hebben. Dan dat uw woord het verklaart. De dood staat in adem. En het leven in het tweede adem. Heere, dat gij het woord voor ons en onze kinderen nog bewaren mocht. Want wij hebben wel te vrezen. Dat ons en onze kinderen kom over te geven aan het verharding. O oh, en waar dat de mensen eigen willen doen meer en meer gaat uitleven. Een in de godsdienst en één in de wereld. Maar waar dat er zo weinig over een algemeen list is voor dat oude cijferen waarheid. Dat zo'n grote plaats gaat ook in deze land. Het Nederland dat je zo gezegend geeft in de jaren die bij zijn. Och Heere, mogen nog over deze land nog doen ontfermen, en over degenigen die in hoge plaatsen staan in het vorsthuis Heere, gedenk ze nog, en mogen dan uw kerk hier ook in deze land maar over de wereld. Want het wordt een bange tijd. En de duivel die heeft maar een korte tijd meer. En hij gaat om als een breezende leeuw. En daar gaat tegen God en zijn kerk. En dat woord. O oh, dat woord Gods. Dat ware woord. O oh, geef dan nog echt door uw geest hier in onze harten. Een levende gebed met de dichter van oud. O, zend die licht en waarheid neder hier. Want het wordt meer en meer een vreemde woord in onze tijden. En er wordt zo weinig meer gehoord van het echte ervaring van dat genade. Die tot de godzaligheid leidt, dat uit een drie ene God is. Ach Heer, wij hebben alle reden gegeven, dat je nooit meer over ons en onze kinderen zal doen ontfermen. Maar ach Heer, verlaat ons niet, al hebben wij het tienduizendmaal keren verdiend. Maar wij verdienen niets van uw genade, maar alle van die goddelijke straf. Maar hier uw naam zal verheerlijkt worden. In de bekering daar zonder en in de vele onderdanen van de koning is toch het konings eer. Ach, Heer, heeft dan nog een verzichting in onze arme tijd dat ge nog. Uw vlegelen mogen uitbreiden, ook over de kinderen en over de jeugd, heren. Maar dan is het de lot in zo'n donkere tijd te leven, waar dat Uw woord ook van spreekt, dat de wijzen zullen zwijgen. En wat is dat ook niet waar in onze tijd. En waar uw woord zegt, er zal een tijd komen, zou geloof nog gevonden worden op aarde. En die heren, dan is het waar, dat ware geloof in de kracht van het wedergeboorte. Dat kan nooit ophouden tot de laatste en de jongste dag. Want die kerk die moet toegebracht worden. Maar heren, wat is het dan weinig in onze tijd. Waar dat er nog ervaart ook onder uw volk dat, dat oefende geloof. In U te mogen vertrouwen. En op U te mogen wachten. Ach Heere, Gij hebt nog een volk. En Gij weet Heere, dat bij ogenblikken wat er wens is in de leven door genade. Maar Heere, wij kunnen nog zoveel op de been blijven. Ook met de toestand van land en volk van Kerk en gezin. En persoonlijk. Ach zou ge nog een milde regen. Nog eens. Is neerzenden hier. O dat wij nog in onze tijd. Nog eens mogen ervaren. Wat een echte opwekking is hier. Dat weten wij en onze kinderen niet meer. Dat heeft wel in voortijds wel plaatsgenomen ook in dit land en in andere landen van de wereld, mocht dan ook deze commissie nog zegenen en heven ze nog vrijmoedigheid en vastigheid en de kerken daarmee om met dat woord Gods te blijven. Al komt er steeds meer en meer vijandschap tegen daartegen op, heer. Ach, zou ge nog, o, oh, die woord zo rijkelijk zegenen, here. Dan kon het toch door die vrije genade, door de krachtdadelijke bekering, dat vijende van die woord, want door de val, dan zijn we allemaal vijanden. Maar dan kon het nog dat vijanden of vrienden. O dat Paulus die voorthing om die kerk te verwoesten. O dat hij dan straks die gezegende borg. En in Christus mocht de predike hier, Hij zei nog diezelfde God vanouds. O zou ge nog opstaan tot de strijd. O van uw kerk hier. En bewaar ons van het bedrog. Heren want het, het schijnt in onze tijd. Meer en meer. O de kracht van onze tijd te wezen. Dat een mens met een ingebeelde hemel. Zomaar naar de hel vliegt. Zonder ene aanmerking daarvoor. Maar mocht gij ons en onze zater doen bewaren. Want we zijn er geen. Eén beter dan een ander. En allemaal even diep gevallen. En of hij ons niet houdt, heren. Al staan we verantwoordelijk. Dan kunnen we niet zeggen dat er bestaan zal. Want wie weet het nog. O, het zal ook voor uw kerk. Voor uw knechten en voor zendelingen en studenten en ouderlingen en diaken. Maar ook voor uw volk. Nog een eeuwig wonder. Als dat we niet als een Judas nog openbaar kon, als een grote heigelaar. O heer, gij weet het wel. Hoe dat die kerk wel bestreden wordt, ook hier op aarde. En zou je dan uw woord nog willen zegenen? Te bemoedigen van uw arme volk die gearm gemaakt heeft. O, die nooit arm wil worden. Maar toch zou ge een willig volk hebben in de dag van uw kracht, o Heer. O, mocht ge dan gedenken in het spreken en in het gehoor. Heere, open uw lieve woord, laat het nog eens waarheid in het binnenste nog worden. Want dat hebben we nodig. dat hebben we nooit verdiend. Maar dat kun je op grond van recht doen heven. O, in de bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heren, doet het nog tot de verheerlijking van uw naam en de welwezen van onze zielen en onze kinderen. En ook tot de bemoediging van de enige die van verder staan. Die kan het niet meer zien dat ze ooit, ooit als zo'n zondaar met God verzoend kan worden. Heer, mogen dan. Het weg open doen maken van de hemel tot de, tot de aarde. Want wij hebben een hemelse werk nodig. Een goddelijke werk. Heren, dan u val ik ook hier. Mocht ze nog eens een bezoekje nog eens geven. O, dat ze het nog uit uw mond nog mogen horen. Ik zei het, uw zaligheid. Vernieuwt het verbond nog met die volk, dat is die volk het verbond vernieuwen mocht met u, o oh Heer, En mogen dan alle noden en alle zorgen ook in de midden van dit gemeente gedenken en uw kerk over het rond ter wereld. Hij weet hier wat omgaat. Het denk ook de kerken in Noord-Amerika, heren. O, oh, staat gij er nog eens voor op. Hij heeft er nog echt gebed, gebed voor. Hij denkt de zending kerk over al verschillende plaatsen van de wereld. Mocht gij het nog zegenen? het denkt ons dan ook, here in spreken. Hij weet hoe stijl en diepe fantentabben zijn. En Johannes die heeft gezien in openbaring. Oh, er was geen een die die woord kan openen. Maar er was één gevonden, die lamme gods. En Heer, het is nog vandaag aan de dag dezelfde. O, hij kan alleen uw woord openen. Zou het nog eens willen doen, Heer? O, dat we nog met blijdschap uw woord nog eens mogen spreken. En dat er nog eens, o, hongerende en dorstende zielen onder mogen wezen. Heren dat, het nog, dat er een plaats door I gemaakt geweest is voor dat woord. Mocht het dan nog toepassen. Bij het eerst of bij vernieuwing. Het einkomst dan iedereen. Gij weet het persoonlijke zorg. Hij weet de zorg van het gezinnen hier. Oh wat een zorg ook in de kerkenraden. Ook over de afval. Van het oude waarheid. En ook aan de handen de wereld gelijkvormigheid. Heren zou je nog voor de kerkenraad ook vrijmoedigheid met die knechten heven. Om voor de oude waarheid te staan. Mogen dan nog uw belofte aan uw kerk nog gedenken. Want hij heeft toch beloofd dat de hel die zou nooit triomferen over uw kerk. Want aan die is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. O laat dat ons nog onze hoop en verwachting wezen, dat hij als die gezegende profeet ons nog leren mocht, als die gezegende hoge priester voor ons nog bidden mocht en voor ons nog uw bloed dat is gestort tot reiniging van onze zonden. En als koning de dat gij over ons regeren mocht. En mocht het en zijn. Als die gezegende hoge priester ook van het zegen. Dat gij uw handen nog eens op mocht heffen. Om ons te zegenen in dit avond. Geef nog onverdiend en goede eer. Dat het jij gemocht tot u eer. Tot de beschaming van de satan. En blijdschap van die volk. Heer, heb toch in uw woord gezegd: dat er zou blijdschap in de hemel onder de engelen wezen. Over één zondaar dat bekeerd mag worden. Maar dan zou er ook onder uw volk blijdschap zijn. Heer, mogen we wat meer zien en ervaren. En daarmee leven ook in onze dag. Verzoen dan al onze zonden en wees ons dan nog genade. Wij vragen het om Jezus willen uit genade. Amen. Laat ons verder zingen van Psalmen 119 en daarvan het 53e, 65e en, en 67e en en vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, 53, 65 en 67. En er is vanavond één collecte en dat wordt gehouden met het laatste zang van de dienst. Zo so niet geen collecte nou. En die collecte dat is voor de GBS. De commissie van de HBS die heeft ons gevraagd of wij in dit avond mimikander mocht wezen en de Heere die heeft dat gegeven en ik hoop dat de Heere zijn woord mocht zegenen dan zou het nog onverdiend en goede eer nog wezen. Want Gods woord dat leert ons gemeente dat Gods woord God bedoelt en niet het mens. En door onze diepe valen adem dan gaat mens niets anders als ons eigen af een ander mens bedoelen. Maar daarom binnen we in deze avond hier niet samen. Maar omdat het nou anders mocht wezen. Dan kan God dat ook alleen maar schenken. Dat kunnen wij nog i doen mijn Hoordes. Wat is het dan dat we door onze diepe val toch arm zijn geworden. En mocht de heren dat echt geven. Dat wij dat eens in mocht leven. Bij de eerste. Af bij vernieuwing. De Heere die heeft dat zo duidelijk in zijn woord gezegd. Ook in Johannes 15. Zonder mij kun je niets. En mocht dat meer en meer ingeleefd worden. Wij hopen in deze avond u een aandacht te vragen. Voor onze tekst. Dat je vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk. Van de tweede zendbrief van een apostel Petrus. En daarvan het eerste hoofdstuk, de negentiende vers. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En hij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende... In een dijstere plaats. Totdat de dag aanlicht En de morgenster opga. In uw harten. Tot zover. Onze thema. Dat is een ernst vermaning. Uit het heilige schrift. In een zeer donkere. Tijd. En dat willen wij met de helpen des Heeren met drie gedachten bij stilstaan. In het eerste plaats het profetische woord. Dat zeer vast is. In de tweede plaats het licht. Dat het licht in het dijstere plaats. Als dat voor komt en onze tekst en ten derde het zalige toekomst voor Gods ware kerk. Onze thema dat is een ernstige vermaning van de heilige Schrift in een zeer donkere tijd. En daar willen wij zien in drie gedachten en in het eerste plaats. Het profetische woord als onze tekst zegt en wij hebben. Het profetische woord dat zeer vast is en hij doet wel dat gij daarop acht hebt. En in de tweede plaats dat dat woord dat is in het licht in een dijstere plaats. Als onze tekst dat zelf zegt. Alsof een licht schijnende in een dijstere plaats. En ten derde het zalige toekomst van Gods ware kerk. En dan leggen wij de nadruk aan de ware kerk gods. En onze tekst dat zegt totdat totdat dat heeft wat te zeggen totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten gemeente dan is het wel een ernstig vermaning niet van een mens maar van het heilige schrift dat ons toekomt in deze avond in een zeer donkere dag. In kort het donkere dag te verklaren gemeente. Dan mag u zelf lezen in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het derde Hoogste. Dat is niet de tijd dat we niet tegemoet gaan. Maar dat is de tijd dat wij en onze lieve kinderen al inleven. Die tijd die is al op de aarde begonnen gemeente. Wij mogen dat niet al doorzien en aan onze kinderen vertellen dat die tijd komt. Nee die tijd komt. Die is er. En nou, in deze tijd, dan geeft het God begaagd nog een ernstige vermaning van zijn heilige schrift aan ons en onze kinderen te geven. En dat ernstige vermaning, gemeente, gaat over de heilige schrift. En het heilige schrift, dat is. Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is gemeente. O mogen wij met onze kinderen door Gods algemene genade. Mogen door Gods vrije genade. Dat waar worden in onze leven. Dat het Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En nu Winnen wij in deze avond samen. Om daar een nadruk aan te heven. Aanstaande en aanhand de gevaren van onze tijd, gemeente. Want wij zijn in een tijd dat het woord Gods, en daar hoeven we niet uit te breiden. Het is niet dat Gods woord in de schrift is, gemeente, maar het Heilige Schrift, dat is Gods woord. Van Genesis 1, 1 tot openbaring, het laatste vers. Dat is Gods woord. En dat wordt ook in de oude statenverklaring gevonden. Dat is het woord Gods. En dat wij met die oude bijbel mogen blijven. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Wel, God verandert niet. Al haat de mens in zijn blindheid en donkerheid en in zijn godsdienst denken dat hij wijzer is in God. God verandert niet. En Gods woord dat verandert niet. En zijn werken die verandert niet. Wij hebben nodig gemeente in 1993. Dezelfde bekering dat Adam is bekeerd mee. Hoe God Adam heeft bekeerd. Zo hebben we vandaag aan de dag.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 Wij hebben nodig, gemeente, in 1993 dezelfde bekering dat adem is bekeerd mee. Hoe God adem heeft bekeerd, zo hebben we vandaag aan de dag nodig. En dat is een bekering, gemeente, vergeet het nooit. Dat moet grond vinden in deze woord, Gods. Als we een bekering hebben dat een Gods woord niet gevonden kan worden... Gooit het dan maar weg gemeente. Want dan zou het geen waardig hebben. Straks in die grote oordeelsdag. Want dan zou God het woord hebben. En volgens deze woord. Zou God zijn heilige recht doen richten gemeente. Wij hebben in onze eerste eerst gedachte. En dan wordt het brief door de heilige geest. Dat wordt geschreven tevers die is gebruikt om door de heilige geest deze tweede algemene brief te schrijven. Zo, het is aan de ganse kerk geschreven. En dan vinden wij daarin, en in het eerste brief van Petrus, dan begint die algemeente, dan zegt hij, dan schrijft hij aan de vreemdelingen die verstoord zijn, in die verschillende plaatsen die opgenoemd wordt in het eerste brief, in het eerste hoofdstuk. Maar voor de tijd, dan willen wij maar met onze tekst blijven, gemeente. En in het eerste plaats de nadruk der aan letten. Want Gods woord, dat komt tot jong en oud. En als dat we gezegd, wij leven in een tijd, Gods woord dat moet veranderd worden als dat moet weggedaan worden, Eén af ten ander. Het oude cijfere waarheid, het oude statenverklaring, dat moet weg. Mens die zegt, wij binnen er zat mee, wij willen wat nieuws hebben, wij willen het veranderen, wij willen een nieuwe bijbel, een nieuwe vertaling hebben en dat is de wereld over gemeente En dat in zichzelf gemeente Daar zou een mens moeten schrikken. Daar zou ons echt. dat zou ons aan moeten pakken. Dat mens in de laatste eeuw. Dat wil. Dat oude woord dat zo oud is. Maar niemand het veranderd wordt. En dat kun je in vele landen vinden. Niet alleen dat het veranderd moet worden, maar dat het weggedaan moet worden. In de states in Canada, daar benen ze druk om Gods woord, dat mag niet meer in de scholen wezen. Gods woord, dat moet weg, weg met dat woord. En daarbij gezegd wordt, weg met God gemeente. O, arme mens toch, arme mensen. En dan staat het hier, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En hij doet wel dat hij daarop acht hebt. Horen we dat gemeente? Is dat onze leven? Het is niet de wereld dat de Gods woord meer en meer aan kant zet. Hoe is het in de kerk, ook hier in Middelburg, in de stad, in de kerk, in de school, in de gezin. Wees maar eens eerlijk gemeen. Wij hoeven niet vanavond over de wereld. Want het oordeel dat begint met het huis gods. En wat, wat heeft die woord nog? In uw leven en in mijn leven, wat waarde geeft die woord? Moet voorzichtig wezen met je antwoord. Want je kan best gaan zeggen, wij hebben een Bijbel en staat een verklaring in elke kamer. Maar dat zegt nog niks. Hoeveel wordt die staat een verklaring gelezen? Wat lees je meer, de krant of de statenverklaring? Denk het maar eens over. Zo, het zou een wonder van Gods genade wezen, gemeente, als we vanavond eens met ons eigen mocht beginnen. Ik, wij mogen hopen dat alle die vanavond hier vergaderd zijn, die leest nog die oude statenverklaring. Maar. Vaders. En moeders. Je hebt toch beloofd. In de dopen van je kinderen. Niet alleen dat woord te lezen. Waarom in een algemeen. Groeit er op een geslachtgemeente. Die weten niet meer. Hoe God over een algemeen die weten niet meer. Hoe God zijn volk bekeert. Waarom? Wordt dat woord. Nog met uw kinderen gelezen. Ja zeg je bij het eten dat doen wij. Maar. Wordt dat woord wel. Met man en vrouw en kinderen. Samen. Rond ook rondom die woord. Gaat de vader wel eens voort met die woord. En ook aan vrouwen, kinderen. Verklaren wat die woord bedoelt. Gemeente. En daar zijn onder ons oude mensen. Die weten van vroeger. Dat de kerk. Dat was door God gegeven, maar het heeft een waarde gekregen in die klein kerk in het Gijsgezin. En dat, dat is voorbij. Die tijd gemeente over een algemeen is voorbij. Het kerk in het gezin. Oh, ik hoop dat er nog zijn nog een enkel maar over een algemeen gemeente, laten we het maar eerlijk zeggen. Dan kan het nog wezen dat we de mooiste statenverklaring van de Bijbel hebben, met al de kanttekenaren erbij. Maar hoeveel worden ze wel verklaard aan de kinderen in het gezin? In Engels hebben wij feitelijk... Niet zo'n Bijbel als dat jullie in Hollands hebben. Op die manier met, de, met al de kant, kanttegenaars erbij. Wat is dat ook voor vaders en moeders dan. Ook makkelijk om je kinderen onderwijs te geven. Maar wordt het gedaan. Wordt het gedaan gemeente. Of is het een gejaagd. Gejaagd. Voor de werk, voor de school, voor de plezier. O Nederland, Nederland. Wat was het vroeger toch anders. Dan hadden ze soms in elke gezin. Dat zie je vandaag aan de dag meestal. Een prachtig Bijbel. Maar vroeger zag je die Bijbels. Die waren door het gebruik niet zo mooi meer. Ze waren gelezen. O de heren. Deze ernste vermaning. Ook aan ons. En Iedoen zegen. En wij hebben. Wij hebben het. Wij hebben de woord gods. Maar wat doen we ermee. Wat doen we ermee gemeente. Wij hebben. Zegt Petrus door de heilige geest. Het profetische woord. En dat, dat wijst op. Gods woord, dat wordt hier zelf verklaard hier in vers 20 en 21 lijst het maar. Dit eerst wetende dat geen profetie. der schrift is van eigen uitlegging. Want de profeet is voortijds, want de, de profeet is voortijds niet voortgebracht. Door de wilde mens. Maar de heilige mensen gods. Van den heilige geest gedreven zijnde. Hebben zich gesproken. Zo dat is de antwoord daarop. En gemeente mocht de Heer het behagen. Om dat woord nog aan onze harten te dat wij de nood van die woord meer in onze leven mogen krijgen voor Gods woord. Ik zou het maar eenvoudig zeggen. Dat kun je beter begrijpen met mijn slechte hoons. Maar kinderen, kun je naasten zien. Kun je bierman zien. Dat je nog niet alleen die woord hebt. Maar dat je die woord waardeert. Ken dat Ken je naasten. En de mensen aan de straat. Kunnen ze zeggen. Dat is nog een. Van die oude staten. Verklaring. Dat is nog een van die oude weg. Gods weg. Wij gaan maar verder gemeend. O mocht het God dag hagen. En dan heb ik grote medelijden. Voor onze jeugd. En voor onze kinderen. Maar we horen die arme kinderen toch weinig in de tijd dat wij beleven. Wat hebben wij als kinderen op gezelschappen gezeten. Achter de stoel van onze vader. Of moeder. Wat hebben wij daar gehoord. Dat werk van genade. Gegrond op Gods woord gemeen. O volk van God. Mag het nog onze schuld wezen. Maar wat zwijgen wij. We hebben het nog vanavond gezegd bij die ouderen: Wat zwijgen wij. Over de daden en de wonderen van Gods genade. Want de Heer is geen tussen de duisternis voor zijn volk. Maar er is zo weinig ijver. En zo weinig liefde in het oefenen. Om het aan het andere van onze kinderen en, en van onze naasten en familie te vertellen. Wat God voor ons, voor God voor zijn volk nog in dit donkere tijd nog doet. Er is zo weinig vrijheid. En dat staat ook verklaard in Gods woord. Dat is wijze die zal eens wijgen. En ons een oordeel. Maar het is ook ons eigen schuld gemeente. Ik weet wel, God volvoert zijn eigen raad en zijn eigen wil. Hij weet wat van zijn maak zal zij te wachten. Maar daar komen wij niet vrij van onze gemeente. Mocht de Heer het aan iedereen van onze harten bidden. Ik zou voordat we nog verder gaan Gods volk eens toespreken. En om deze reden gemeente. Volk dus hier in onze midden over een algemeen wat wordt er weinig nieuwe ervaring gehoord in onze tijd. Als we over de stappen van genade spreken, wat is er weinig meer bijzonder onder de jongeren die het begrijpt is haast gemeente een vreemde taal af je over de stappen van genade mogen spreken maar volk van God hoe komt dat daar is in onze tijd gemeente ook onder Gods volk vroeger en dat zeg ik maar vanavond, want vroeger, dan was het op de gezelschappen en dan wisten Mekander waar de Mekander waren in het heestelijk leven. Dan wisten ze wel dat die vrouw, die mocht een openbaring van Christus kennen in haar leven. En dat was een oude man die kon vertellen hoe de God in Christus. Die bloed door de heilige geest toegepast heeft. Die mocht kennen van de vergeving der zonden. Dat konden kinderen weten gemeente. Maar hoe is vandaag aan de dag? Wat is er dan op die manier oog onder Gods volk en duisternis? En wat, het, wat is het nodig? Wat, waarom zeg ik het gemeente? Ik zeg het uit liefde voor Gods volk. En daar is onke reden Dat wij meer deze woord moeten lezen. Met het lezen dan zeg je dan. Dan zou ik dat dan leren. Nee dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel. Dat God zegt in zijn woord. Dat hij door zijn geest aan woord zou werken. En niet bijten dat woord. En niet buiten de heilige geest. Wij komen in een gevaarlijke tijd in de kerkgemeente. En daar is nog een volk onder de jeugd. Die in de ongeluk gebracht zijn. Die, zei, die vind je niet zoveel meer. Je vindt wel mensen meer en meer. Die zo, die zo gelukkig bent. En ze zijn zo bekeerd. Zo bekeerd. En als je nog eens een vraag stelt. Als dat Naomi. Dan wordt ze kwaad. Dan worden ze kwaad. En als je vraagt welke boeken lees je. Nou dan is het wel eens dat ze de Bijbel lezen. En maar al die teksten uitzoeken. Geloof en wordt zalig. En ze willen nog nooit aan kennis gekomen. Dat ze nooit geloven kinderen. Dat ze vijand van geloof zijn. Als je vraagt welke boeken. Dan gaat het meest over lichte godsdiensten boeken. Boeken die onze vaders niet zoveel acht aan hadden. En als je zegt jongens en meisjes of man en vrouw. Als je in de gezinnen komt. Wees nou wijs. Lees boeken die onze voorvaders, die heeft vertrouwen ingegad. Dat is echt waar. Dat komt meer en meer in de kerk. Lichte boeken die onze voorvaders heen acht op hadden. Die worden meer geleest dan die boeken van Smijtenheld en Lodestein. En, en van Floren, van Vilpad en Groenewegen. Noem het maar op gemeen. Er wordt meer. En ik ga de namen maar niet noemen. Maar er wordt andere boeken meer gelezen. Dan die oude boeken. Mocht de Heere nog voor ons. En onze arme zaad. En laat me, de, laat me onze arme zaad de schuld niet geven. Want het is onze schuld. En mocht dat waar worden. Volwassende mensen. En bijzonder godsvolk in onze midden. Mocht de Heere nog zijn hees nog uitstorten. En nog een dag van verwegging. Dat onze kinderen en onze jeugd. En onze land nog mogen weten. Wat echt vrije genade is. Dat eeuwigende wonder, Dat God en Christus nog wel hebben te doen. Met een uitvallende geslacht van Adem gemeente. Want valse godsdienst dat heeft niks gemeente. Maar Gods echte werk, dat heeft een waarde, dat heeft, dat heeft een waarde voor de tijd gemeend. En af dat ziel, het licht, laat me dat tweede gedachte maar inzien, zien. En daar gaat het over een licht in een duistere plaats in onze tekst. Dat zegt hier, als op een licht schijnende in een dijstere plaats. En wat bedoelt Gods woord hier dan? Gods Woord dat bedoelt dit. En dat is nou dat Woord. En die hebben we dat Woord in het letter van Gods Woord. Maar ook Christus is die Woord. Hij is het Woord. En nou dat licht dat door, door in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid gemeen, daar heeft het God behaald om een volk uit te geven in de eidverkoring te verkiezen. Uit het diepe de geslacht van Adam, waar er geen één was die naar God vroeg. Nee, maar het heeft God begacht om het kerk te verkoren. En het heeft God den Vader begaagd om zijn lieve zoon te hevige gemeen. Dat gij hier als dat licht en als dat gij het menselijke natier aan mocht nemen, heeft aangenomen om zijn eeuwig vaders wil en dan zien wij dat licht gemeente, dat licht, dat is neergekomen die licht dat is geboren gemeente van het maag Maria dat er licht is geboren onder het gemeend. en daar is een licht in de duistere plaats opgegaan en dat is in enige zin dat woord maar in het rijke gezin dan is het Christus Jezus want Hij is de weg de waarheid en het leven Hij is het licht door zijn Vader en dat door de toepassende en werk van de heilige geest. En dan moet dat een persoonlijk zaak worden. Dat is wel waar dat God de Vader zijn zoon heeft gegeven. Om die lamme gods, om in de plaats van de zoon naar de dood te sterven Om eerst in alle gerechtigheid in het gehoorzaamheid, in het verheerlijking van het wet. Waarin de God verheerlijk kan worden. Zijn heilige vader. Maar hij heeft. O gemeente. Hij heeft geleid En hij heeft gestorven. Hij is ook in het graf gegaan. Maar hij is tot een derde dag opgestaan. O dat de, dat de kerk hem zou mogen kennen. In de kracht van zijn opstanding. En door die kracht van zijn opstanding gemeente. En daar is hij aan de rechterhand van zijn vader opgevaard. En daar als dat profeet en priester en koning van zijn kerk. Daar als de voorspraak van zijn kerk aan de rechterhand van zijn vader. Maar vandaag over een algemeen. Dan begint het met Christus. Maar laat me het net op anders zeggen het werk begin, Christus, hij begint dat werk het begint niet met Christus te kennen, maar het is die Christus die allemaal verheven is in de hemel en op de aarde en dat het een groter werk is om een mens te bekeren dan de wereld te schapen gemeen en dan door de door de kracht van de opstanding van Christus, dan is die kerk nog niet zalig gemeente. Daar is dan een uitverkoren kerk, daar is een kerk voor wie Christus heeft gestorven, naar de verheerlijking van zijn vader, maar zo is de kerk nog niet zalig. Maar dan zien wij dat dat licht dat schijnt in een duistere plaats. En dat is Christus die heeft die prijs moeten betalen. Maar hij moet die, maar hij moet die zaligheid toepassen. En dan nou gebeurt een eeuwig wonder. Door de krachtdadelijke werk van de heilige geest. Die voorgaat van de vader en van de zoon. En weet je wat gebeurt gemeen? En God werkt door zijn geest en zijn woord. Leest het maar ook in de Heidelbergse catechismus In zonde 22 geloof ik. Maar luister het. En dat eeuwig wonder dat moet nou plaatsnemen. Dan is dat woord in de duisternis van de wereld gekomen. Christus in, in, is in deze wereld gezend door zijn vader. Maar niet komt die licht in een ander plaats. En dat is die plaats van een gevallen zondaargemeente. En dat hebben wij nou nodig. Dat die licht door de echte wedergeboorte. Dat gaat schijnen in de duisternis En als dat licht gaat schijnen in de gemeente. Daar gaat dat mens zien. Wat hij nog nooit in zijn leven gezien heeft. Want dat is een licht. In een duistere plaats. In een algemeen. Christus in de wereld. Maar nou de werken gods. In de ziel. En wat gebeurt dan. Wat gebeurt dan. Jongens en meisjes. Dan gaat. Dat ziel. Zien wat hij nooit heeft gezien. En daar gaat hij. Daar gaat dat ziel God zien. En daar gaat dat ziel zijn eigen zien in de mate dat God heeft. En wat gaat hij ertussen zien? Het heilige wet die hij de sterveling zet gemind. Daar gaat die licht die gaat schijnen over God. En dan gaat het licht schijnen over het heilige wet. En dan gaat die licht schijnen over mijn leven. King je dat? Ken je dat gemeen? Oh en de Heer is vrij. Dat, dat kan misschien mensen wezen die kennen niet zeggen dat het was. Op die dag en die preek. Daar is de Heer vrij in. Maar dat vraag ik je niet. Maar is die licht opgegaan in die duistere plaats van onze duistere ziel want door de paalgemeente dan zijn we niets anders dan duisternis. Maar daar is een licht die opgaat in een duistere plaats en dat wordt genoemd de wedergeboorte. Dat is Gods getuigenis. Maar kennen Dat is een persoonlijke vraag. Ik vraag je niet gemeente of je Christus kent in het eerste plaats. Maar ken je dat in je leven? En hoe is het dan gegaan? Vertel het dan vanavond nog. Hoe is het dan gegaan? Dan krijg ik als een schuldig zonder. Die rechtvaardig en toornig God lief. Dan krijg ik die God lief gemeente. En bewegens de zonde tegen de heilige wet. Dan deugd ik niet meer voor een God gemeente. En dan gaat mens ongelukkig worden. Dan wordt hij niet bekeerd in zijn eigen. Maar dan wordt hij onbekeerd gemeente. En toch krijgt hij God lief. Wat had hij dan niet vertellen in zijn eigen stilheid met zijn woorden? God is goed. De Heer die heeft me niks is goed gedaan mijn hele leven. En ik heb niets anders tegen die goede tieren, God, gedaan als zonde. En daar gaat die mens werken, gemeente. Daar gaat hij werken om het goed te maken. Maar dan op gods tijd te hij leren. Want die lucht die schijnt in die dijsten. En die lucht die gaat meer schijnen. En dan gaan we zien dat niet, het is niet alleen dit zonde. Dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En dan kan het niet meer. De wortel is verdorven gemeente. Je kan wat takken afknippen. Maar dat gaat voor een, een tijd dat een beetje mooi. Mooi maken maar. Af we het in gaan leren. En dan kennen ze in die tijd. Oh ik hoop dat er nog jonge mensen zijn. Die dat begrijpen gemeente. En dan kennen het in die tijd. Oh dat ze met deze zonde afbreken. En die zonde. Dit niet doen. En dat wel doen. En dan gaan ze de heren beloven. Dit doe ik niet meer. En dat doe ik niet meer. En. Dan gebeurt het wel eens. En dan mens die wordt in de, in de verzoeking. En dan valt hij. En dan valt hij. En dan komt die belofte terug dat hij gedaan heeft. O oh, gemeente. Waar wordt hij dan een heigelaar? Beloofd om het niet meer te doen. En toch doen. En dan gaat hij. in leven gemeente. O oh, wat een. Wat een. Waardeloze, goddeloze, helwaardig schepsel dat hij is. Er komt een tijd en dan durft hij mij niet meer te beloven. Dat hij dit niet zal doen en dat niet zal doen. Oh wat haat hij dan graag naar de kerk. Waar zou hij dan graag onder de gezelschappen zitten. Maar soms dan durft hij niet. Nee dan durft hij niet en waarom niet mijn woorden. Want dan wordt hij bang dat hij zijn eigen vroom. Dat hij maakt zijn eigen vroom. Ken je het nog in Middelburg, mijn Ordes. Dat mensen die zouden zeggen, er zou wat goed in die jonge af die vrouw wezen. En ze voelen dat er niks goed in is. Begrijp je het, mijn Orders. Ze blijven weg omdat ze mensen niet willen bedrieven. En die worden gewaar dat ze God niet bedrieven, kennen, mijn Ordens. Oh, dan lopen ze over de wereld. Met een neergebogen golf. Weet je wat dat is mensen? Oh dan is het. In dat ervaring van die mens. Dan zijn ze zonder God. En zonder hoop in het leven. Ken je dat? Dat is nou dat licht. Dat schijnt het kind niet meer. Want dat licht dat schijnt op God. O, ze praten zoveel over Christus. Maar die licht die schijnt op God. En die licht die schijnt op de zon. En dat kan niet meer. Daar is een volk op aarde geweest. En is, daar zal al door een volk blijven. Maar dan is er een volk. Die nooit meer tot God bekeerd kan worden. Oh misschien is er vanavond nog. Eén of twee. Dan ken het. En dat weet ik in de ervaring gemeente. Dan kunnen alle mensen bekeerd worden. Maar om mijn eigen schuld. Dat ken ik nooit meer. Dat is zelfs de grootste vloeken. De grootste dronk zeggen wij. Dat in de, zelf op de straat door dronkheid leg, Dan kon ik nog zien dat die man bekeerd kon worden. Maar ik kom niet. Mensen, dat gaat niet bij te jongen. Dat gaat diep door je hart heen. Want God die gaat door. In zijn recht. Bij zijn woord. Door zijn geest. En wat nodig is gemeente. Als de Heer doorgaat gemeente. Dan komen wij met een Jacob. In Genesis 28. Schuld. Dood En zonder hoop. Dan wordt het de laatste nacht in de mensenleven. En daar gaat hij onbekeerd de eeuwigende ramsaligheid in. We hebben het nog gisteren of dag voor nog een beetje overgesproken. Daar is een volkgemeente. Die kan wel eens verklaren een beetje wat de hel is. Wat is de hel? Wat maakt de hel mij gemeen? Dan zou een mens van een natuur zeggen: Eerst al oh die, die veer die nooit meer uit zou gaan. Dat zou de hel wezen. Beter het jij gedachten maar uit van de kind en de holmes die zeggen: maar, maar is dat waar in dat leven van de volk? Hel. Dat is om eeuwig God te missen. En dan mijn eigen schuld. Dan is het de schuld niet van mijn vader of van mijn moeder. Dan is het de schuld niet van de dominee of van de ouderling. Maar dan is mijn eigen schuld gebied. En in dat, dan is het ingeleefd in het hart. De duistere plaats. En als dat zegt het. En daar is in onze tekst een woord aan dat zegt. Al als op een licht schijnende in een plaats, plaats. gemeente, toen Johannes de Dove Met kracht van de hemel gepreekt heeft. Bekeerd, die bekeerd. En waar dat woord dat de heilige geest toegepast was. En een volk onder de vloek Gods wandelde. En moest getijger eigen schuld. O oh, wat mag die dan spreken ziet. Ziet het lammeros, Die de zonde de wereld wegneemt. O oh, daar is een licht dat schijnt in een plaats. Oh, wat was, wat was dat een boodschap van vrije genade. Ziet, ziet het lamme gods. Oh, wat heeft die discipel het gehoord als het nooit gehoord heeft. Er is een weg geopenbaard gemeente. Voor een mens voor wie het niet meer kan. En dan kan het nog van Gods kant gemeente. En we kennen dat in onze korte tijd vanavond die... Uitbreiden, maar, maar, o, gemeente, ken je dat in je leven? O, dat het licht die heeft geschijnt in een duister plaats. Dat je in je ongeluk onder de, onder de en als je Gods woord ging lezen, dan, dan lees je de vervloeking. O, dat je dat Gods woord, dat je dat weg moest leggen, want het vervloekt je gemeente. Maar niet in dat tweede plaats, dat er een licht op hing over dat woord. Ziet het lange gods. O eeuwig wonder, wat was het voor Jacob om daar te blijven in is 28 meent. In die nacht van de dood en vloek, in die nacht van het onmogelijkheid. Dan is er een licht van de hemel in die droom geopenbaard. Daar is die laden neergedaald van de hemel. Aan datzelfde ziel gemeent. Wat is het dan in die nacht toch licht geworden. Dan mag die zien. O oh, dat het heeft God begaafd. Om in zijn zoon Jezus Christus. Een weg te openbaren. Dat hij met het Goddeloze verzoend kan worden ziet het allemaal gods die de zonde de wereld wegneemt gemeente O ken je dat weet genoeg van die tiende eer in je leven ik kan wel wezen gemeente dat een mens het niet kan wanneer dat God begonnen heeft maar die tiende eer dat er niet overgestapt worden nee dat is de groot als er een weg voor gemaakt is voor een hel, helverdienende zondaar. Dat zou je nooit vergeten. Zou je zo oud worden als Methuselah mijn Heer. Mijn hoeders, dan kan je dat nooit vergeten niet. jezelf daar is verschillende maten. Ook in die weg van de openbaring. Daar is een openbaring van Christus in het woord. Daar is, en het is allemaal in het woord, maar... Wat ik zeggen wil. Dan kan het wel gezien worden in het woord. Dat heeft de Heer wel eens. Dat een mens het lezen mocht. En dan gaat hij lezen. Dat God zijn zoon heeft gegeven. Tot een zalig maken daar zonder. Dan kan het soms erg bemoediging. En dat kan de Heer ook. In verschillende maten geven. Dat het dat licht mogen opgaan. En Laat me dat maar even bijzeggen. Niet alleen. Voor in het jongere weg van het leven. Maar ook. Wat in Christus verborgen wezen. Ook voor Gods bevestigde kerk. Denk maar eens aan Abraham. Wanneer dat hij geroepen wordt. En ik weet dat heeft een speciaal betekenis. Maar denk er maar aan. Of hij geroepen wordt. Om Isaac. Op te offeren. Wat is, wat is dan dat offer. Toch verborgen voor Isaac. Wat is die offer verborgen. Ook voor Abraham. gemeen? Dan zie je dat. Dan moet je eens in je gedachten ook eens overdenken. Dan zie je Abraham. Die was ook een vader. En die heeft. Die heeft een bevel van God gekregen. Om zijn zoon op te offeren. En daar haat hij, daar haat hij door het geloof. En dan neemt hij zijn zoon Isaac mee. En Isaac die vraagt, Vader, hier is de goud en hier is het brand, maar waar is het land? O gemeente, dan mag die vader, een antwoord geven door het geloof. En die man die mocht wijzen. Op God. Want dan mocht hij het God zal het verzorgen. God zal. O, oh, wat een voorweg afwijde weg niet meer weet. Maar weten toch dat er een God is. En dat er een belovende God is. En een God die zijn eigen zoon heeft gegeven. En al kunnen we het niet meer bekijken. Maar dat we nog hem mogen zien. Die overal staat gemeente. Dan zou dat volk nooit beschaamd worden. Wel beproefd. Is Abraham beschaamd geworden? Is Isaac gestorven? Nee gemeente. Daar is een, daar is een offer gevonden. Een offer gebracht door de heren gemeente. En zo kon we verder gaan. Maar nog een stapje verder. Gemeente. Ken je die tijd? Tussen dat wedergeboorte. En de openbaring van de weg. Buiten zelf. Wat een wonder dat geweest is. Toen, daar, toen dat morgenster. In die weg in uw leven openbaar kwam. Dat het kon. Ken je dat? In je leven. Maar nou tussen. Genesis 28 en Genesis 32. Want daar heeft Abraham. Daar heeft de licht in de duisternis geschenen. Want daar in Pinael gemeente in Genesis 28, 32. Daar heeft God met Jacob afgehandeld. En hoe gaat het. Als God met de mens afgaan handelen. O gemeente. Dan kunnen we het niet opheven. Dan kunnen we zoveel liefde. Door de heilige geest. Door Christus in de ziel wezen naar God. En naar de verheerlijking van zijn recht. En naar de verheerlijking van zijn deugd. Maar. Wat is nou het grootste probleem gemeente? Daar wil ik nog zalig worden. Met de behouding van mijn eigen. Begrijp ik? En wat een werk geeft God. Om een mens daar te brengen. Dat hij eens met God mocht worden. Eens met God. Als dat de Heren daar Jacob aan zijn heet. Trapt. Daar heeft hij zijn kracht verloren. Maar daar heeft hij nog niet. Tot een einde gekomen. Want dan zegt hij nog. Ik zou je niet loslaten. Oh dat is een heilige. Een heilige handeling. Van God in de ziel. Waar dat de ziel uitgaat. Naar God. Ik zou niet loslaten. Totdat hij mij zegt. Heeft Jacob losgelaten gemeente. Ken je ken je, je eigen ervaring. Hoe dat ging dan. Ook met Jacob. Dat hij wel losgelaten heeft. Toen kwam God. In zijn goddelijke recht gemeente. Is een goddelijk en blinkende recht. En dan gaat God als rechter der hemel en aarde aan Jacob spreken. Wie zijt Gij? En daar heeft Jacob losgelaten. En daar heeft Jacob getijkt. Ik ben Jacob. En daar mocht hij getuigen. Rechten doet met mij wat hij wil. Daar heeft Jacob God liever gekregen. In de verheerlijking van zijn recht. En van zijn deugd Dan zijn eigen zaligheid. Echt mijn hoeders. Daar heeft hij God liever gekregen. Dan zijn eigen zaligheid. Daar heeft hij één wens. Dat God verheerlijk zou worden. En als Jacob in dit goddelijke ogenblik. Wegzinkt. Want Jacob die kan nooit behouden worden. Jacob die kent maar naar de hel. En maar Jacob die wordt willig gemaakt. En als die in die ogenblik wegzinkt. Dan, dan spreekt aan grond van het recht. O, zie het bloed des lams. Daar wordt het lam, het bloed des lams toegepast gemeten. En daar wordt Jacob van de staaf des doods naar het staaf des levens voor zijn eigen kennis overgezet. Daar wordt hij Israël, de krijgt die een nieuwe naam. Israël, Israël, o gemeente, heeft u een nieuwe naam ontvangen, die naam die zal niet meer ja wezen, dan, dan spreekt God aan grond van het Het lam, het bloed des Lams toegepast, gemeente. En daar wordt Jacob van de staat des doods naar de staat des levens voor zijn eigen kennis overgezet. Dan wordt hij Israël, dan krijgt hij een nieuwe naam: Israël. Israël. O gemeente, heeft u een nieuwe naam om die naam, die zal niet meer Jacob wezen. <coughs> maar die naam, dat zal Israël. Hij wordt Israël genoemd. De gramschap Gods is voor hem eeuwig geblist O, wat is daar een dal, een helder licht dat schijnt. Want hij is de echte waarheid aan het leven, en het licht. Wat heeft hij een vrede met God? Toen, toen legt er niks meer tussen. Oh, dan mag hij, dan mag hij met vrede met God hebben. In de voldoening van die gezegende borg. Wat is die dierbaar geworden? Peters die zegt en 1, Peters 2... Aan hij die, die gelooft is die dierbaar. Wat is die dierbaar geworden in zijn naam. Wat is die dierbaar geworden in zijn ambtengemeente. Wat is die dierbaar geworden in zijn dier? Dat die heeft menselijke natier heeft aangenomen. Wat uit die, wat die dierbare gemeenten in zijn vernedering, in zijn stad. Want het staat van de vernedering. de gaat voor de staat van de verhoging. Wat heeft Paulus getijgen en verlaat de twijfels. Vers, vers 20 dan zegt hij. Ik ben met Christus gestorven gemeente. Want de weg naar de hemel is door de hel. O, oh, wat heeft Jacob daar. Hem in zijn beminnelijkheid. In zijn schoonheid. In zijn majesteit. In zijn liefde. In zijn diepe vernedering. Wat heeft hij dan hem door het licht gezien. Als het zoon gods. En de zoon des mensen. O, oh, wat heeft hij, Jacob Israël. Hem gezien. Als dat zalig maken. Die genoegzaam. Oh dat was. Dat was voor Jacob. Eerst geen weg. En dat was er dus zo'n ruime weg. Wat, de, wat was de kracht. Gemeente vergeet het maar nooit. De keus van de zonde. De schuld van de zonde. En de kracht van de zonde. Maar wat heeft hij dan mogen zien, De kracht van de bloed. Wat heeft dat bloed dan alle kracht gemeend. Meer kracht dan de kracht van de zon. En dat mocht hij. Dan mocht hij rein staan in de ogen gods. Door Christus. Vreemd. En als dat wordt gezegd. Dan is de, de gramschap gods voor eeuwig geblist, En er komt nooit meer terug in de leven. Ik kan wezen in de leven in de weg van de heiligmaking Dat de mens zo schuldig over de aarde gaat. En dat hij zoveel strijd heeft, als dat nou waar geweest is. Maar dat gramschap Gods dat komt nooit voor dat volk meer terug. Nee. Maar niet in de weg van de heiligmaking Dan wordt dat licht in de plaats. Dan wordt nog meer, Daar krijgt nog meer waarde gemiet. Want gij, als Paulus zegt, hij in de Romeinse brief. Hij is tot ons, tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiligheid. En niet in de weg van heiligheid. Wat wordt daar nog geleerd? Maar wij moeten maar verder. Want de tijd is al voorbij. Laat me maar zingen van Psalm 98. En daarvan het derde en het vierde vers. Doe, doe bij uw harp de Psalmen horen, die jij stem heden heren dank. Wij zingen psalm 8, 9, 3 en 4. Het tijd dat is voorbij, maar ik hoop dat je nog een beetje geduld hebt. Gods volk die leren met de rechtvaardigmaking armer te worden. Vandaag aan de dag gemeente, dat wordt meer en meer een vreemde taal. Maar dat volk die gegeven wordt. Dat volk. Die komt in de ervaring met de weldade gods in de armen. In de armen. In de weg van de heiligmaking maken. En wat mist nou dat volk in de rechtvaardig maken. Wat wordt, want want met elke weldaad en met elke schijn van dat licht wordt er een andere zaak aangelicht dat de weer in het gemis brengt. Ik hoop dat je het begrijpt dat ik het in goede woorden zeg. Met elke weldaad van genade dan komt God dat volk te openbaren wat is er nog een weer mis. En met de rechtvaardig maging gemeente. Dan krijgt dat volk te doen. In de gemis van de kindschap. Van de kindschap. Het heilige geest. Is het eerst om in de ziel te werken. En de laatste persoon te leren kennen. Christus is in zijn vrucht. Zo dierbaar. Lees maar het boek van Rit. Dan heb je het van Boos. Wat was het dierbaar. Maar als ze later getrouwd is met Boos. Dan wordt ze zo arm. Zo arm gemeen. Dat ze bijten hem geen Vrucht meer kenbaar. Maar nou aangaande die kindschap. Waar een mens die kan weten dat God Toorn is. En toch, dat er hier een lege plaats is. En dat het steeds donkerder wordt in dit wereld. Donkerder. Want gemeente, als God werkt in een ziel, dan werkt de, een mens die komt zo ver in zijn leven en dan niet en dan zegt hij, nou heb ik alles, nou ik heb een zachte stoeltje leven. Nee, zo gaat het niet. Moet je maar niet, nooit aan rekenen. Maar nou gaat het af. Het God begaagt om die ziel verder te leiden. Daar gaat die God in. God die gaat die ziel in het gemis weer brengen. In het gemis. In de beproeving. Want het geloof. Dat moet beproefd worden. En daar is het menigmaal. In de leven van dat volk. Ik ken twee kanten vallen. Goed begrijpen gemeente. Daar is een volk van God. Die gaan in de hoogmoed met de rechtvaardig maken. En dat is een zeer onperfetische leven. Want dan hoor je die mensen. Keer op keer dan hebben ze het over die rechtvaardig maken. Maar eindelijk daar gaat er niks meer van uit. Daar zegt de jeugd wel eens. Dat heb ik al honderd keer gehoord. Zeg me niks. Maar het is een voorrecht gemeente. En houd het maar. Wij staan er voor alles eigen schuld en verantwoordelijk. Al kennen we geen ene ding aan ons eigen heen. En al zijn we niet waarde dat God ons iets heeft. Maar daarom die schrift gemeente. Daar wil ik de nadruk aan leggen. Ook weer. Na die schrift, na die schrift, na die schrift. zal na die schrift moeten wezen gemeente. Maar daar gaat die heren, die gaat in de weg van beproeving van donkerheid. Want laat ik het zomaar zeggen. God in zijn wijsheid, in zijn liefde. Die weten dat we niets zijn toegetrouwd. We zijn er niks toe betrouwd gemeente. En daarom handelt de heren zo vaderlijk. Met zijn valk. Daarom krijgt Paulus een diepe doorn in het vlees. Uit liefde. Uit liefde. Maar nou. Als de Heere verder gaat. En die gaat dat lege plaats meer openbaar. Dan kan die wel eens een vrijmoedigheid om te zeggen. Dat over te vertellen wat in zijn leven plaats mocht nemen door genade. Maar. Dan komt de Heer hem te onderwijzen dat er nog er is wat dat, dat hij nog mist. Want vandaag aan de dag onder de godsdienstgemeente. En dat krijgt, dat komt meer in onze kerk hoor. Dan durven ze dat gebedje te gebruiken. Dat de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft. Maar dat volk dat durft dat niet. En dan komt de dijvel te zeggen. Wel, Gods volk die krijgen met de duivel te doen gemeend. En die duivel die gaat zeggen: Als dat rechtvaardig maak je nou waar was, dan zou je durven zeggen, vader, onze vader. Maar dat volk dat durft het maar niet. En dan gaat dat volk er weer ontdekken. En uitledigen. En er weer in de schuld. Wel, mensen die die wordt steeds weer in de schuld gebracht. Want Paulus die zegt. Een voorrecht af voor een dagelijks bekering. Dat we die bloed nog dagelijks nodig hebben. Maar nu nee, komen we te weer. In dat plaatsgemeente. Dat hij het niet meer weet. Dat hij het niet meer weet. En dan wordt er plaats gemaakt. Dat de heilige geest. getuigt met onze geest. Dat we de kinderen God zijn. Dan krijgt dat ziel, de kindschap tegen zijn leven door de kennis van de Heilige Geest gemeent. Wat wordt die persoon dan dierbaar voor die mens? Maar daar gaat hij nog armer worden. Begrijp je het dan gaat hij nog armer worden. Want God, die komt zijn volk zo arm te maken. O oh, jongens en meisjes jeugd. Verstaan me niet. De, de, de dienst is hier. De vrees is hier. Dat is meerder waard. Dan, dan tienduizenden werelden. Met alles zijn plezier van het oog. Maar, maar God die haast zijn kerk voorbereiden. Voor die dag. En dan gaat die kerk. Met de kennis van de kindschap. Nog Armer in zichzelf wordt En weet je gemeente. Wat dat echt bedoelt. Daar gaat dat kerk. Daar gaat dat kerk. Maar ogenblik. Met een golf. Dieper. Dieper. in overgebogen gemeente. Dan nog onder. De onzaggelijke. overtuiging van de zon. En weet je welke woorden. Onder welke woorden? Dan zegt de Heer. Als ik een vader ben, waar is dan mijn vrees? O gemeente, wat moet die ziel dan toch zeggen? Ik ben niet waardig. O, wat moet die ziel dan toch zijn eigen beschamen? Als ik een vader ben, waar is dan mijn vrees? En laat nou dat volk eens vanavond vragen. O, hoe weinig in het praktijk van het leven bedoelen we nou in onze leven. In onze bidden. In onze lezen van de schriften. In onze kerkhangen, In onze gezelschappen. Hoe weinig dat we God bedoelen. Begrijp je het me nu? Een mens af Benjan zegt gemeente dan zou het een eeuwig wonder af ik er ooit gebracht wordt. Ooit gebracht wordt. En die gaan we maar eindigen. Maar ik wil dat even nog toezeggen. En dat laatste gedeelte van de tekst. Want je moet dit weten. Zou je dat laatste gedeelte weten. Iets van waarde mogen hebben. Want daar staat het in die laatste gedeelte. Want er staat in Gods woord. Dat ik geloof dat het Jacob was. Oud en daar gezat, ja. Zat van de reigen. Zat van de duivel. En zat van de wereld. Niet uitwendig wereld. Maar die wereld hier van binnen. En daar staat het hier. En dat woord dat heeft zoveel te zeggen gemeente. Totdat. Totdat. Wat bedoelt dan totdat hier. Totdat de dag aan ligt. En de morgenster opgaat. In uw hart. Dan zou er nooit meer duisternis wezen. Totdat. Totdat dat zelver Gods volk hier in dit wereld een plek van duisternis blijft. Al is de licht in de ziel geschenen. En gelukkig, want ga maar terug naar het begin van het eerste algemene brief, en daar staat het. Daar staat dat, dat hij schrijft aan de vreemdeling: Wel Gods volk. Die worden door de wedergeboorte vreemdeling. Maar die komen het uit te leven. Of het goed is. In de kindschap. En die gemeente. Hoe ver ken je daarmee nou. Wat een voorrecht. Af we nog eens horen mocht. Wat we bezitten mocht. Af het mocht. Maar ook een voorrecht. Af we nog horen mocht wat we missen. En dat we het nog eens horen mocht. Of er dan nog een heel, heel allemaal een vreemdeling van zijn. Vergees je eigen maar niet gemeente. Want God zou de laatste woord straks hebben. In de grote oordeelsdag. Of in de dag van onze dood. Ik wil je nog een enkel woord geven. Volk van God wees niet te moedeloos. Maar mocht die schrift nog een weer waarden. Onderzoek die schrift volk van God. En onderzoek. Of die bekering en grond geeft in die woord. En mijn onbekeerde medereizers. Lees dan. Lees die heilige schrift. Zijn de middelen. Ik heb nog een brief van, een oude, van mijn oude grootmoeder. Van honderd jaar terug. En daar was het. Daar is schrijfzaam de kinderen. En dan zegt ze, gebruik de middelen kinderen. Wie weet nog, of God er nog eens bij bijeen zou willen komen. Hij is vrije genade en vrije gunst. Naar zijn eeuwig welbehaal. Wie de wereld zoekt, die gaat verloren en wordt vervloekt gemeen. En die het in de christen, en de rijke christendom zoekt. Daar gaat eens maar een godsdienst om mee te leven. Maar daar zou met de vijf glazen maden straks voor een gesloten deel komen. En gemeente, de tijd is voortgekomen. die om is levenswil. Maar ik wou nog een enkele rijke onderwijs geven. Volgens Gods woord dat hier in Nederland. En dat heeft me zoveel gezegd, gemeente. Je kent allemaal onze, onze onderwijzer Dominique Lemijn. Die heeft hier aan de grond van Holland gelopen als een student. En die heeft dat ons verteld. Maar ik heb het verleden winter op een oude bankje gehoord. En daar gaat hij dat vertellen in een gemeente. En daar was die student. En hij was zo jong nog, dat weet je nog. En dan moest hij bij een oude ouder, Dan moest hij kerk hebben in de week. En dan moest hij bij een oude ouderling... Een beoefende oude ouderling... Gaan eten eerst. En dan was hij al bang van, van die man. Heb je weinig vandaag meer dat ze bang bent. Maar die kwam bij die oude ouderling. En daar hebben ze samen geëten. En die oude ouderling die zei... Nou kom je met mij... Even naar de stal. Voordat we naar de kerk gaan om zijn werk hun koeien te melken of wat. En ze kwamen in die donkere stal. stal. En daar was een leven daar. En de omelemeen die was geen boer. En die leven dat schrokte hem. Hij schrokte. Hij zei tegen die oude oudeling wat, wat is dat? Oh hij zegt jongen wees maar kalm. Wees maar kalm. Hij zei je mooie potlood maar hij krijgt. En je moet een papiertje maar uithouden. En ik zou een les geven. En dat kan wezen dat door het zegen dat een profeet zou wezen voor je heel leven. En de tijden zijn zo donker gemeend. Ik, ik dacht, zou ik maar even zeggen. Ook voor de jongens en meisjes, voor de jeugd. En voor de ouderen zo. Voor ons allemaal. Die oude ouderling die zei dat dat wordt genoemd een meskalf. Een meskalf. En hij zei, punt 1, schrijf meneer, zei die oude ouderling. Zo heeft Domilmeene het toch verteld. Hij zei, schrijf manier. Dat is nou een kalf, zegt hij, die groeit de best als die van één moeder melk groeit. Moet je het zelf maar uitbreiden, want anders ben we drie hier vanavond. Die het vatten kan, die vat het. Die groeit de best van de melk van één moeder. O gemeente, wat hebben we voor zaligmakers in onze leven. Begrijp Ik moet er enkel woord van zeggen dat, het bijzonder voor de jeugd, dat je er wat van begrijpt. Wij zoeken het zo vaak waar dat het niet te vinden is. Wij, wij groeien, die kalvers die groeien de best, hebben ze van de melk van één moeder krijgen. En dan zei die oudeling dan moet je maar het tweede pintje maar neerschrijven. Hij zei, die kalf die groeit de best. af die maar in een kleine gok is. In een kleine gok. We zijn niet veel toe betrekt, gemeente. We mogen, gelokken af we maar in een kleine gok gehouden worden. Vandaag aan de dag. Wat een gevaar van verzoeking. Van de wereld. Maar ook van de godsdienst. De grootste wonder zal wezen gemeend. Af ons eigen niet bedrieven voor de eeuwigheid. Want er is meer kans volgens Gods woord. dan ons eigen bedrieven. Want het hart. Ik ken het in ons nou niet zeggen. Is archelistisch. Die de die kent zelf wel. Zien. Boven alles zo erg is onze hart. Maar een kleine gokje. In de derde plaats zei die oude ouderling. Die kalf die groeit de best. Dat die kleine hokkie donker is. Ik dacht erover hier. Ja. Staat in onze tekst. In de vierde plaats zei die. Die kalf die moet aan een korte touwtje gehouden Begrijp je het mijn ouders Aan een korte touwtje. Je zou wel zeggen of je in, in een kleine hokje bent. Dat je geen kleine een korte touwtjes hebben, begrijp je het. Ik zou wel mensen die het nog bereiken. Gemeente dat onze schande, moet ik het zeggen. Als we niet aan een korte touwtje was, dan sprong ik er nog van uit. Begrijp je het. Dan sprong ik er nog van ik heb gisteravond eens vooral gezegd, buiten de oefening van het Heilige Geest in een menselijk leven. Want Christus die heeft gezegd, zonder mij ken je niets. Daar leef ik mij zo aan de ene kant in hoop en de andere kant in buis. Verder kunnen wij het nooit brengen. En ik kom al op die punt gemeen. Een korte touwtje. En nou in het vijfde plaats. Die oude oude die, die zei tegen domen, de schrijft me niet. Hij zei die kalf die groeit de best. Af en ze die kleine hok nooit schoonmaakt. Dat hij in zijn eigen stinkt zijn leven lang leven. In zijn eigen stinkt. God volk gemeente door, door het vaderlijke liefde door het liefde van die oudste broer en door de leiding van het heilige geest die zou in moeten leven wat er wij in onze bonds hoofdadem gedaan is. dat gramschap is geblist dat zonde is verheven maar de Heere die zou zorgen dat dus we zouden weten, we zouden weten van welke nood en dood. dat Gods kerk strak van verlost zou is. Totdat. Och, gemeente. Wat kennen we daarvan? Moet je dat over. Jongens, jonge mensen en jonge volwassen mensen. Mooi je eens neerschrijven of je thuis komt die vijf pinten. over die gemeste kou. En volk van God wees nog van goede moed. Want wat hij begon, dat zal hij voleindigen. Naar nou de schrift, dat vast en zeker is. Het goede werk dat gij begint, zal gij voleindigen. Tot aan de dag van Christus Jezus. En wat kennen we daar nou van? Mocht God de toepassing hebben. En zijn naam mocht even eer ontvangen. Onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Heren, zegen uw woord. En mocht het wezen, heren, dat het nog met al de kort komt. Dat het nog eens tot zegen voor deze nacht die nog wezen mocht. Tot onderwijs, heren, tot ontdekking, tot bemoediging. Af tot vermaning, want we hebben ook dat zo nodig in onze tijd. Heren keert ons nog weder tot I, ook als een kerk. Het denkt aan deze commissie. Zegen nog der arbeid en ook de collecte die daarvoor zal genomen worden. En heren, gedenkt deze gedeelte ook van het oude vaderland. En mogen nog de jeugd en de kinderen nog opzoeken. En heren, zouden, weet ze die vanavond, die zeggen, ik weet het niet meer. Ach heren, mochten ze er nog door gegeven worden om door de knie nog te vallen aan uw voet. Zegen die woord. Vergeef onze zonden in spreken en het gehoor. En heren we mogen niet werken. Ah het was geen moeite. We mogen nog met een beetje blijdschap. We mogen nog een beetje ervaren. Dat de rivieren Gods vol water zijn. Ach straks komt er voor de tijd voor de kerk. Daar gaat nooit meer uit meer. Totdat die dag komt. Daar haat de kerk eeuwig, eeuwig door. Heere, mogen we meer voor die tijd leven? En niet zoveel voor de tijd. waar wij zijn zo aan de stof. Och, gij hebt gezegd: gekwetige stof van jongs of zijn geweest. Het Gedenk ons in vader, zoon en heilige geest. Om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 43 en dan is er ene collecte voor de GBS, mocht de Heere u zegenen en uw haven. 3 en 4 van 43, zend hier uw licht en waarheid neder en breng me door die glans geleid tot die gewijde tenten neder. weder 43, 3 en 4 Yeah. <laughs>